Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Op Goeree Overflakkee zijn gisteravond korte tijd 20 huizen ontruimd... vanwege de vondst van een vuurwerkbom. De politie vond het explosief in het dorp Melissant na een anonieme tip. Verder werden in het huis grondstoffen voor vuurwerk... en verschillende wapens gevonden, waaronder een luchtdrukpistool... gaspistool en nepgranaat. Twee mannen van 22 uit Melissant zijn gearresteerd. Nadat de explosievenopruimingsdienst opruimingsdienst de vuurwerkbom had meegenomen... konden de omwonenden weer terug naar huis. De aanwezigheid van internationale waarnemers in Syrië... heeft gisteren geleid tot extra massale protesten. In verschillende steden gingen honderdduizenden Syriërs de straat op. Ze wilden de delegatie van de Arabische Liga laten zien... hoe groot het verzet is tegen president Assad. Op sommige plaatsen werden de waarnemers omringd door menigte... Troepen van president Assad traden hardop tegen betogers... vooral buiten het zicht van de waarnemers. Er zouden tientallen doden zijn gevallen. Volgens activisten moeten de waarnemers op sommige plaatsen... wel iets gehoord of gezien hebben. en Ook zouden ze gewonden hebben bezocht in een ziekenhuis. In een voorstad van Damaskus bezochten waarnemers een moskee... die vol zat met tegenstanders van president Assad. Ze zeiden tegen de menigte dat ze er niet op uit zijn om Assad weg te krijgen... maar om het geweld in Syrië te beëindigen.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 Afgelopen dag werd Kim's eerste eretitel bekend: Geweldige leider. En dit was ook een van de vele titels van zijn vader. Het weer, bewolkt regen. Overdag grijs en druilerig. Middeltemperatuur tussen de 5 en 10 graden. En ook tijdens de jaarwisseling kans op regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, auto -mike is Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending deze week. Het is u vast niet ontgaan. Het is 31 december, de laatste dag van het jaar. En dat is een mooi moment om straks even een zoete tractatietombola te doen bij de nieuwscollega's. Alle versnaperingen die over de datum dreigen te geraken, die moeten er vannacht uit. Zodat we in 2012 weer met een schone snoeplij kunnen beginnen. Goed, over tot de orde van de nacht. Namelijk onze bijzondere radioreis gedurende deze donkere uren. Wat er tot zeven uur volgt, dat vertel ik u later nog een keer. Wilt u niet wachten? Kijk dan even op teletextpagina 331 of op nachtvluchten.fm. In dit uur heb ik gekozen voor een bijdrage van de VPRO. Op 29 december 1921 werd Nettie Rosenveld geboren... De programmaakster begon haar carrière bij Radio Herreizend Nederland... werd omroepster bij de AVRO en maakte documentaires voor NOS Radio. Later legde zij zich toe op het maken van televisieprogramma's bij de VPRO. In een programma getiteld de Radiovereniging waren A.J. Herma van Vos... En Wim Noordhoek in gesprek met haar. Een interview dat naar aanleiding van haar overlijden in oktober 2001 werd herhaald. Nettie Rosenfeld werd 79 jaar. We reizen nu af naar 28 maart 1989. van vanavond is dus Nettie Roosveld. We hebben juist eh, zonder bril en enigszins improviserend... een biografie samengesteld. Dus corrigeren als het toch nog niet helemaal correct is. Geboren op 29 december, voor de oorlog, in Amsterdam. Opleiding voor Montessori-leidster, een jaar leerling-verpleegster. Solliciteerde na de bevrijding van het Zuiden, dus in 1944... in Eindhoven bij Radio Reizend Nederland. En werd toen omroepster... En ook zangeres. Misschien later. De oprichter van Herijzend Nederland was Karel Nort. Nee, klopt niet. Ja, daar heb je het al. Ja, ik spring meteen maar in, hè? Ja, vertel maar. En wie het opgericht heeft, weet ik eigenlijk niet. Maar Karel Nort kwam in een later stadium. Dat was de centrale man toen? Nee. Ook niet? Nee. Nou, ik weet was. ook niet wie wel de centrale man was. Maar Karel Nort kwam door de, door de linies heen naar het zuiden... toen ik daar al was. Mm -hmm. Juist. In ieder geval waren in de rangen van Herrijzend Nederland ook her en der aanwezig... mensen als Gabri de Wacht, Arie Kleiwegt, Gerard van der Bomen... Hans Reineke van Stuwe, Joop Rijnbout, Siebe van der Zee en Frits Tors. En de laatste was het grote voorbeeld voor Netty Roosevelt. Idee van het ideaal van Herrijzend Nederland was een nationale omroep. In 1946 47 omstreeks die tijd sollicitatie bij de AVRO van Willem Vocht van de programma's, onder andere Palet, het ziekenprogramma... en nog een paar dingen die we nog niet helemaal weten. 1953, huwelijk met Arie Kleiwecht, weg bij Avro, vara Omroepster. Toen onder andere ook vrouwenprogramma's, van 9 tot 11. programma voor de vrouw, onderhevig aan tekstcontrole... door de heer Karel Blom, wat overigens toen een eerzaam vak was. Nou... Uh, daar komen we ook over te spreken. In 1960 besloot mevrouw Roosevelt Johan Jong en de jonge vlierenfluiters niet meer aan te kondigen. Waarom die hebben... Dat heb ik nog wel gedaan hoor. Maar met protest? Nee, ook nog niet eens. Ik zat lekker thuis en ik moest uh, nog, nog even Johan Jong en uh, de vlierenfluiters omroepen. Ja, zoals dat ging. Zoals ja. dat ging, dat heb ik ook gedaan. Maar toen dacht ik, dat doe ik niet meer. Nooit meer. Nooit meer. Heb ik nooit meer gedaan. Klaar. Dat is een zware beslissing. Ja, maar ik kan nou, me dat hoor. toch voorstellen. En dat ben je toen gaan meedelen aan de heer Broeks, die de fara zelf was. En wat zei de heer Broeks toen? Nou, die trok alleen maar met dat kleine mondje, geloof ik. En ik mocht nooit meer voor de fara radio komen. Nou, dat is een duidelijke deal. Nooit meer vlierenfluiters, nooit meer Fara. Zo is dat. Uh, later in de jaren 60 komen dan nog twee omroepen, omstreeks 64 tot 67 de KRO, gevraagd door Gerard Hulshoff. Uh, dat was een programma dat waarschijnlijk Nettie heette... en waarvan Nettie Roosevelt tekstschrijfster en presentatrice was... en wat zich tussen tien en elf ochtends afspeelde. Ja, maar ik was niet de enige tekstschrijfster hoor. Niet de enige, nee. nee. Ge uh, Gerard Stichter, uh, Kaas Schippers, nog juist nog hier geweest. Kaas Schippers. En, en Rinus Ferdinandersen. Die droegen daar ook aan bij. Ja. En dan als laatste in de rij, althans wat de radio betreft... vinden we nog meer over minder, het NOS-programma. Dat heeft zich ongeveer afgespeeld van 1968 tot 1972. Ook dat is ruw geschat. En daarna is het vooral televisie en vooral VPRO. Ja. Dat is het. Aan de telefoon is uh, Frits Tors, denk ik. Ja, ik ben er, ja. Meneer Tors. Ja. Um... Is het dan meneer Noordhof of Noordhoek? Noordhoek is het. Ja, maar je, hebt je ze hebben ja gekomen als Noordhof. Ja, dat is, ja, ja, die gaal is, die uh, tamelijk bruin de laatste <laughs> tijd. Hoor. Ja, ik ben heel goed. U bent omroeper <coughs> zelf. Ja. Voor de oorlog was u dat bij de AVRO. En in 1944 ja. begon u bij Gerijzend Nederland, was het niet? 1945. 1945 was dat? 45, na de bevrijding van het Westen hier. Aha. En uh, ja, toen kwam u. En net die was er al, dacht ik, hè? Is het net niet die zo? die was er al. Ja. Ja. Die uh, kende ik helemaal niet. En die, uh, die heb ik toen daar leren kennen in Eindhoven. Aha. Uh, ik wou je eens vragen naar de stijl van omroepen. Hè? Ik heb wel eens horen zeggen dat er uh, een, een stijlbreuk ligt uh, van, van voor en na die oorlog. Dat men na de oorlog meer uh, Saxisch, uh, Amerikaans misschien, uh, is gaan omroepen. En dat dat voor de oorlog meer op de Duitse leest uh, geschoeid was. Nou, ik geloof niet dat het omroepen voor de oorlog op de Duitse leest geschoeid was. De amusementsmuziek die was nogal Duits ingesteld. Ook, ja, ja. Maar het omroepen uh, voor de oorlog was inderdaad wel anders dan zoals het nadoor gebeurde. Maar eh, dat was meer omdat we het voor de oorlog... dat was eigenlijk het begin van de radio. Toen vonden we het allemaal zo, zo verschrikkelijk belangrijk. En eh, je vond het ja gewichtig. En daarom ging je je stem een beetje, een beetje naar boven halen... Mm. om het enthousiast te kunnen aankondigen. Je was veel enthousiaster bij het omroepen voor de oorlog... als later toen voelde je het een beetje gewoner. Toen was het medium er helemaal in gekomen... En ja, wat het anglo-saxische betreft... we hadden uh, door de bevrijding, onder andere heb ik dat hier ik wil niet zeggen geleerd... maar gemerkt van Canadezen die hier hun eigen radioprogramma in Hilversum hadden... dat die inderdaad een veel lagere stem gebruikten dan wij. En dat was niet omdat ze zo altijd zo'n lage stem hadden... maar die gingen hun stem inderdaad forceren naar beneden... Dat ging dan een klein beetje uh, zo. Ze praten gewoon en dan werd het woord, oh, of werd het nee zo. Ik kan niet eens nadoen. Maar die hadden een speciale techniek om hun eigen stem wat lager te laten klinken. Omdat men dat ja mooier vond. Mooier ook. Ja. Ja. Meneer Tors, u was voor de oorlog ook omroeper bij de AVO. Hè? Zou u dat geluid, is dat nog uh, na te doen? Nee, dat kan ik niet meer nadoen. Ik, ik heb het nog wel eens gehoord. Want ik heb daar een paar van die vooroorlogse opnamen. Heb ik nog wel. Maar uh, daar zeg je al oh, wat vreselijk eigenlijk. Uh, maar toen was dat vrij. Maar allemaal zo. hoger, enthousiaster. Het was hoger. En ja, wat ik, ja, inderdaad, het was enthousiaster. En omdat je het zo belangrijk vond, ja, je klonk een beetje opgewonden, geëxalteerd soms. Hè? Mm. En dat is na de oorlog toen, ja, tegenwoordig, ja omroepen voor de oorlog. Dat was ook een heel speciaal baantje. En dat, dat vond je zelf ook vreselijk uh, belangrijk en gewichtig. Nou ja, na de oorlog en tegenwoordig. Nou ja, iedereen die komt voor die microfoon. Soms uh, ten goede en soms niet zo ten goede. Uh, <coughs> ja. Goed, dit betrek ik nu op mezelf. Um, nee, Nee, nou goed in. Ja, ja, nou dank u. Maar uh, dat ideaal van een nationale omroep, hè, dat heerste nogal daarbij, herreizend Nederland. Ja, wij hadden gedacht dat uh, na de oorlog kwam dat Of In de oorlog is het dan in Eindhoven begonnen voor de bevrijding van het zuiden. En uh, nadat Nederland helemaal bevrijd was in 1945, toen dachten we ja dat herreizend Nederland. Dat zou nou inderdaad het begin kunnen zijn van een nationale omroep. He, dat was een, een, een omroep waar iedereen eh, in samenwerkte. We hadden daar medewerkers van vroeger van de, de socialistische kant, van de conservatieve kant, eh, christelijk, katholiek... Alles werkte plezierig samen, want het ging om de goede programma's die je maakte... en niet wat je was of wat je speciaal wou uitbeelden of uitdragen. Maar er is en, allemaal weinig van terechtgekomen natuurlijk. Er is vrij weinig van terechtgekomen. Ja. U ziet dat als de grote gemiste kans? Dat is inderdaad een gemiste kans. Als, als we toen een, ik zeggen, een leiding hadden gehad die iets sterker was geweest en iets meer bestand tegen de oude invloeden die toen weer kwamen opzetten. Hè? Al die oude omroepverenigingen, die besturen... al die mensen van die vooroorlogse omroepen... die, die, die moesten weer zo nodig uh, in de eter komen. En daar is de leiding van Herijs Nederland toen eigenlijk aan bezweken... laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dat was inderdaad, dat was de kans geweest in 1945. En het, het was bezist, ja, het was mogelijk geweest. En dan hadden we nu een beter omroepenstel dan we op het ogenblik hebben. Nou. Want het is nou maar een chaotische bende, hè? Ja, nou, dat is euh, <laughs> een onderwerp voor een aparte uitzending. Ja, Hoe paste de... net die Roosevelt in dat uh, concept... of dat ideaal wat u over herrijzend Nederland had? Was dat een, een typisch jong geluid wat daar goed bij zou... Uh... Het was een jong geluid. Ik, ik had net die natuurlijk nooit gehoord... want ik, ik kwam uit het zuiden. En ik kwam pas in uh, de meidagen van 1945... nadat wij, ik woonde in Baren, toen bevrijd waren... Toen werd ik opgehaald om mee naar Eindhoven te komen... omdat ze daar nog wel een, iemand konden gebruiken... die een klein beetje omroepervaring had. Dat kwam onder andere ook door Karel Nord. Nee, Karel Nord is dus, dat zei net, die is niet de... de, de... Moest u haar, moest u haar nog veel leren? Anno? Moest u haar nog veel leren? Helemaal niet. Well, nee. <laughs> maar ze wandelde zo naar binnen. Nou, ik weet niet hoe ze naar binnen gewandeld is. Volgens mij was het dus omgekeerd. Volgens mij, maar dat weet ik niet zeker... is ze begonnen als zangeres in haar reis in, bij reizen Nederland... dat ze toen liedjes gezongen heeft... onder andere bij Tony Schieferstein aan de Vleugel... En dat men toen heeft gezegd, eh, dat was dan de heer Van den Broek. Hè? Want de Rotterdammer van Radio Oranje van den Broek, dat was eigenlijk de man die zijn reis in Nederland begonnen is in, in, in Eindhoven. Karel Noort is er toen even later bijgekomen als iemand, inderdaad, wat net hij zei, die is door de linies gekomen. En maar al... Frits, ik zat altijd met grote ogen eh? naar jou te kijken. Want jij was toch echt wel voor mij het, het ideaal uh, van omroeper. Meen je dat? Ja, oh, net, ik heb ik je, je dat nooit ik verteld? Ik voel enorm vereerd. <laughs> zit je in de studio op de moment. Ik zit in de studio bij de beide heren. Oh, de voorzitter en de secretaris van de ja. radiovereniging. Ja, ja, ja, ja. Dat is een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben. En nou zeg, dat ja. mag je wel zeggen. Maar ik heb jou toen inderdaad het eerste gezien. Toen in de... Dat kleine studiootje in het Philips ontspanningsgebouw in Eindhoven. Hè? Ja, klopt. Maar ik weet nog dat er bestaat ook een opname van jou en mij samen. Dan praten ja. we over, uh, over muziek. En, ja, dat is een oude opname die uh, uit mijn archief komt. Ja, nog klopt. Nog een glasplaats. Ja, en daar hoorde ik laatst mijzelf op. Tot een grote schrik mag ik wel zeggen. Verschrikkelijk. Hm. Maar ik dacht toen bij mezelf, ik was natuurlijk zo onder de indruk... dat ik daar tegenover mijn idool zat. Ach nee. Ja, echt. En ik wou het allemaal net zo goed doen als jij. En dat lukte dus absoluut niet. Nou, ik, ik vond dat jij natuurlijk sprak en ik net. Want toen had ik altijd nou, nog, nog een klein You're okay, I'm okay. Nou ja, en hm. toen had ik nog een klein beetje die, dat, dat vooroorlogsbelangrijke. Uh, uh, nee je. hoor. Nee? Nee, laat maar, door, ik, maar. ik wil voorstellen... we hebben u nu allebei uh, in het heden gehoord om dat nog even... ...terug te luisteren. Ja, leuk. En dank u. Ja, eens kijken, wat hebben we hier? Frank Sinatra. Hij zegt, die heb ik deze dag alles meer moeten aankondigen... ...maar eerlijk gezegd weet ik niks van hem af. Wat is het eigenlijk voor iemand? Ook nou, een... ik zal het ja. je eens vertellen. Frank Sinatra, die zong vroeger in de band van Tommy Dorsey. Hij heeft geweldig veel opgang gemaakt... ...en natuurlijk speciaal, je begrijpt, bij de Amerikaanse vrouwen. Mm, ja. Hoor. Zeg, weet je wat die doen? Ja. Die vallen in zwijm als ze hem horen zingen. Ah, daar moet je ook medelijden mee hebben. Het is zelfs zo erg dat ze een student, die hun afgrot met rotte appelen gooide, ongeveer gelynchd hebben. Echt Amerikaans hoor. Inderdaad. Weet je, eerst was het Frank Sinatra. Toen Amicale, Frankie. Ja. En nu... The Voice. Wat zeg je, The Fox? Ach, super. The Voice, oh, de stem. De vo mm. Maar dames, jij ja, praat nou maar maar je moet het ophouden. Je hebt het mij straks verweten, maar we willen muziek horen, hè? Waarom? This is a lovely way to spend an evening. Aha. Zo, dat heb je door dan. Nou, nauwelijks. Het... Maar hoor je hoe goed hij is? Nou. Jawel, ik, ik vind hem dus he nog steeds heel natuurlijk normaal klinken. Meneer, terwijl meneer, ik dus je... als een soort opgefokte, opgeklopte... Nee, ik hongenamen. vind je alle, allebei in een, in een historische... Context uh, moet zien. Jawel, maar van een tekst gelezen, dus enthousiasme van een tekst gelezen. Ja, ja, ja. En dat ja. maakt het niet eenvoudiger, denk ik. Ja, nu, die muziek, hè? hoe zat het nou precies? Zong je eerst of riep je eerst om, of allebei tegelijk? Nee, ik zong eerst, geloof ik. Ja, daar komen we later in het programma nog op terug. Maar je zat al wel in die muziek. En dat was hier al een beetje te horen. Maar we hebben een opname gevonden uit 1949, waar je een interview deed, voor de AVRO dus, met Louis Armstrong en Jack Teagarden. En daar uh, laat je al meteen een paar van je favoriete muzici uh, vallen. Kenton mm -hmm. huh? en Woody Herman. Ja. Uh, er is ook een interview bewaard met Leonard Heb ik Bernstein. Ik weer hoor, op de compactdisc. Ja, weer ah, Woody Herman. Ja, ja, ja. En hoe ging dat? Uh, werd je zomaar losgelaten op die lui? Uh, ja. Je werd op alles zomaar losgelaten. Er was ook niemand die het beter wist. Nee, ik wist er niks van, hoor. Maar er was ook niemand die het beter wist. Er was ook niemand die mij eens vertelde... nou, je moet hier en daar op letten, je moet dat eens nalezen. Jazzmuziek, dat was niet bekend, eigenlijk. Dat was een beetje inferieur, denk ik. Ja, er kwam toch een interview? en. Ja, en ik vond het ook echt fantastisch dat ik dat mocht omroepen, hoor. Ja. Maar ik maakte dat, daar kan ik niet ver van gemaakt hebben. want Ik wist er dus niets van. Die, die Armstrong was kennelijk beroemd en ja. daar moest dan wat aan gedaan worden. Zoiets, ja. en dat moest jij dan maar doen. Ja. Nou, laten we luisteren. En het gaat ook weer over progressive jazz. Oh, tot, god, het, ja, ik verwacht hier ja. het ergste. Luisteraars, nou, we staan op het ogenblik Louis <laughs> Armstrong en Jack Teagarden. En we hebben de gelegenheid om een interview af te nemen, natuurlijk, niet voorbij laten staan. En Purvis, going to hier in Holland both of you again, ik denk. Ik denk dat je hier in 1930, meneer Armstrong? No, 1933, somewhere around there. 1938. Yeah, wait. well, where were you playing that time? We played a concert here. Um, well, I forget the name of the hall, but uh, it was in Amsterdam. In Amsterdam. And uh, in The Hague. In The Hague, too. Yeah. Uh, I think this time you're making more a holiday trip than a tour, isn't it? Yes, ma'am. Well, it's a holiday. Yes, ma'am. You so. have to make your work uh, yeah. kind of a play, you know. You don't want to make it drastic, you know. Yeah, yeah, But the best holiday in bed, you sleep better, you know. <laughs> <laughs> that's right. <laughs> well, Mr. Teagarden, I'm going to ask you the next question. You know, things in the jazz world have changed since the last time Mr. Armstrong was here, and what is your opinion now about bebop and progressive jazz? Well, that's a pretty big order, isn't it, Louis? Yeah. <laughs> well, ladies and gentlemen, and uh, about the only way that I can explain it, to me it looks like... Uh, realistic or futuristic painting that uh, if i wouldn't want that around me all the time but a little of it is okay providing it's done right what what are you talking about progressive jazz or bebop Be bebop bebop Be yes and then uh, progressive jazz what about that well i think everybody's going to improve if that's what you mean if you call progress progressive jazz uh uh harmonizing things and making them prettier that's uh, fine i mean the music of stan canton Well, it's it's all right. It's it's it's great, but uh, I, just like I say, I wouldn't want to hear it all the time. No, I can't You know, I, I'd like some pretty things around me too, you know. Mm-hmm, sure. Yes. Um, tell me, do you have any interests apart from jazz? You mean any interests of how I'd like Hobbies? To, oh, hobbies, yes. Uh, steam engines. Steam engines? Gasoline engines and diesel engines and electricity. And what do you do with it? well i don't know i just keep a little few toys and small tools along with me to to keep my hobby up until some day when i don't have to travel well and uh, i'll fool around with him some more and <laughs> uh, you fix my trumpet oh yeah and uh, to keep louis trumpet you know once in a while it uh, needs a little attention worked on and, and oiled and i do that for him and Keep our uh, pianos in tune, our tune pianos and... You do good work, Mr. Teagarden. I you. see. And, Mr. Armstrong, you've got hobbies, too? Yeah, I like to type. To type? And I like to swim and I like to play baseball. I see. Well, gentlemen, perhaps you'd like to know that uh, we've got a very full house tonight and a big radio audience, too. And I thank you very, very much. And, and until half past nine... Luisteraars vanavond om half tien dus afstemmen op AVO Hilversum 1... voor het optreden van Louis Armstrong. Waarom hebben ze mij ooit aangenomen, hè? Zou je toch ze echt afvragen? Vertel mij eens, wat, wat is dat voor, uh, voor iemand die je daar hoort? Een trut? Nou, we konden ons net uh, elkaar vinden op de uh, omschrijving een enthousiast jong ding. enthousiast jong ding, Tuurlijk. laat het maar leuk. Een ja, heel enthousiast jong ding. Even nog uh, een hele algemene vraag. Ja. Waar kwam die radio eigenlijk vandaan en waar kwam die AVRO vandaan? Door wat dreven uh, jong meisje er toe om naar, die... <hazien> ja, ja, ja, nee, ja. uh, naar die radio te gaan... en dan in het bijzonder die AVRO die toch ook een heel specifieke positie altijd heeft gehad? Eerst de radio. Wat was dat? Zanger, Spannend? Ja, denk het wel. Ja, ik vond radio dus uh, wel heel leuk. Ja, er hoeft geen, uh, er hoeft diepe... geen levensplan of een nee. diepe, diepe visie achter te zitten. Nee. Nee, gewoon... nou, ik, ik heb gesolliciteerd daar. Iemand zei, ja, uh, solliciteer maar als je hebt zo'n aardige stem. Dat is ook een soort vloek geweest die me heel lang heeft achtervolgd. Zo'n aardige stem. Maar goed, ik dacht, nou oké, okay, dat doe ik dan maar, ik ga ja. maar eens kijken. Nou, zo beginnen die dingen soms. Ja, en die Avro, waar, waar, waar kwam die vandaan? Ja, de Avro kwam. Ja, Want dat gereis uit... Nederland was natuurlijk was op een gegeven moment afgelopen. gerezen. Ja. En toen waren al die vooroorlogsomroepen weer. En waarom werd het nou uitgerekend, de Avro? Ja, omdat ik een beetje moeilijk had gedaan tegen de Fara. Hoezo? Ha? Hoezo? Ik ben daar toen naartoe geweest aan de hand van uh, Dominus Spelberg. Die was iets hoogs bij uh, Radio Nederland in de overgangstijd. En uh, ja, ik, ik zei dingen die, die Broeks van de VARA dus niet zo erg bevielen. Dat heb ik dus heel lang gedaan, ook dingen gezegd die hem niet bevielen. En uh, Want ik, ik kon mij dus nog steeds niet... Uh, ja, een met een Rode Braams en een Roomse Braams en een Liberale Braams. Oh ja, dat zei je ook. Ja, dat zei ik ook. Dat vond hij niks natuurlijk. Dat vond hij niet. dat was niet echt... Maar de VARA was eigenlijk de eerste keuze? Ja, was de eerste keuze. ja. En de AVO kwam daar een beetje achteraan? Toen moest ik waterstanden vertellen en politieberichten. Dan zei ik van, oh, vaal gezicht. Ja. Dat was wel geestig in die tijd. Dat stond dus, overal, hè? Ja, begrijp ik en de waterstanden ook nog iets eh, bijzonders? Nee, nee niet, niet dat ik me nou herinner. Hmm. Nee. Maar dat ging toch ook gauw vervelen. En toen moest ik kiezen tussen met een bandje naar Egypte gaan... of naar de Afro. En waarom ik nou niet met dat bandje naar Egypte ben geweest... heb ik me nog heel vaak afgevraagd. Uh, maar, maar het werd dus die aanval. En dat was ja, toch een beetje een, een, een vreemde club was in die naoorlogse jaren. Hè? Je had dus mensen die uh, voor de oorlog, omdat ze Joods waren, er vrij vlot uitgewerkt waren. En ook mensen die gewoon doorgewerkt hadden. En die Joodse mensen die kwamen gewoon weer terug voor een deel. Uh, en die anderen die zaten er ook nog. En uh, je hebt daar als omhoogste gewerkt. Dus je moest af en toe mensen aankondigen die gewoon fout waren geweest. Uh, lastige positie voor een omhoogste. Dat deed ik dus niet. Dat deed je niet? Nee. Maar vond Vocht dat best? Ja. Wel. Mm -hmm. Dus ja. Jij, jij zei, ik wil bijvoorbeeld geen een voorbeeld? Nou, ik, <coughs> Wist je dat toen precies, dan altijd? Ik, Hoe was dat ja, dan? Dat, ik, ik wist wel dat... Ja, dat wist je wel. wie Echt mm -hmm. fout. Naar mijn eigen... Naar mijn eigen inzichten dan, hè? Mm -hmm. fout, waren, fout waren voor mij mensen... die ook nog voor de Duitse zender hadden gespeeld. Mm -hmm. Dat vond ik echt fout. Dat was niet, vond ik dus niet nodig... Dat je door had gespeeld in een orkest. En je had een gezin wat je moest onderhouden. Nou, oké. Okay. Maar ook nog schnabbels op de Duitse zender. Dat ging mij te ver. Mm -hmm. En zo waren er een aantal van die lieden... Uh, waarvan ik dacht, uh, ja, dat kan niet. Dat, dat kan niet. Ik dacht dat niet zo vaak, hoor. Nee. Want ik wou eigenlijk alleen maar uh, vrij zijn. En, uh, en, en achter mijn eigen leventje aan... Nee, niet zo'n wraakzuchtig type toe Nee, nu ook niet, maar... Nee, dat, dat hoeft ik, ook ik niet. Ik zit me af te vragen. Ik, ik moet zo gaan antwoorden bij zo'n programma, hè? Ja. Was ik een wraakzuchtig type? Nou, ik denk het wel. Maak je er een punt van. Jawel, onwillekeurig. Ja. Wij moesten ook, dat was ook nog wel gek... Wij moesten ook, dat was nog in de tijd van de herreizen in Nederland... met, met papieren door de Zuiveringscommissie geleverd de studio in... om die muzici in te laten vullen. Wat ze nou allemaal gedaan en niet gedaan hadden in die oorlog. Dat heb ik ook geweigerd. Hm? Dat vond ik echt zo bespottelijk. Dat lag niet op mijn weg, zeg. Kom, nou oh, laat soort, ze dat uh, zelf doen. Een soort brigadierswerk. Ja, precies. Dus dat, uh, dat heb ik ook nooit gedaan. En daardoor de anderen ook niet. Avro is altijd heel erg een eenheid geweest, met, met een heel speciaal gevoel. Maar het was dus toen een buitengewoon heterogene gezelschap. Waar mensen met een heel uiteenlopend recent De verleden... Avro? Ja. Ja. Was dat niet vreemd ja. in, in het dagelijks leven? Er zaten dus ook mensen zoals jezelf met uh, onderduikervaring... En, uh, ik denk zo ook zeker mensen met verzetservaringen. Ja, ook mensen ik was met ook mee. lid van de Partij van de Arbeid. Dat was mm -hmm. ook niet gewoon was daar bij de AVO. Er was ook nog één andere die dat was. En, uh, ja. Maar wel vrij gezichtsbepalend als omroepster? Ja, zeker. Ik trok me daar niet zoveel van aan, geloof ik. Heb je dat ja. later wel ooit gedaan? Ja. Ja. ja. Dat die app kwam pas later uit de mouw bij jou? Ja. En wat gebeurde toen? Hoe moest je daar toen later over nadenken? Of dat allemaal wel goed geweest was of zo? complex van factoren, Wim. Wat dan? Ja, later uh, is er zoveel geweest waar ik over na ben gaan denken. In die tijd, en dat heeft geduurd... tot... Nou, lang hoor. Zestige jaar wel. Hm. Wou ik eigenlijk van niks weten. Alleen maar gewoon doen wat ik leuk vond. En was wel lid van de Partij van Arbeid. Nam ook wel standpunten in. Maar mm. meer mijns ondanks. Maar dacht je toen van... ik had dat nooit moeten doen bij de aanval? Dat heb ik... Ja, vind ik wel. Ja, dat dacht ik. Uh -huh. Ik had ik, ik daar niet moeten doen. Ik had daar gewoon weg moeten gaan. Ja, dan ben ik toch geneigd om te zeggen... zo erg was het toch ook weer niet. Ik bedoel, als je de... Het boek daarover leest was het ja, vrij algemeen, vrij universeel. Die omroep werkte gewoon door. Ja. Dat maakt toch niet iedereen die dat deed. Uh... Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, dat was. Nee, maar de, de hele. Dat is niet zo verheffend, De hele maar het samenstelling geen... van, van mensen die daar rondliepen. Ja. Complex. Complex en ook als je erop terugkijkt, niet echt verheffend hoor. Ik ook niet natuurlijk, want ik liep er ook rond. Toch heb je, want ik, ik, ik wilde iets laten horen, uh, dingen gedaan die je achteraf bekeken eigenlijk een soort kritische journalistiek waren. Moet je maar opletten, je bent het zelf vergeten, maar het is uit 1949, voor de aanval Zat je daar met Joop Simons uh, een mevrouw Marsman te interviewen en dat was een beetje de gouvernante met Joop van. Joop Simons? Ja. Dat, die heeft nooit bij een avro gezeten. Nou, dat was het een nationaal programma. Oh, dat dat kan. kan. Dat kan. In ieder geval, uh, want het staat niet op het bonnetje. Uh, mevrouw Marsman <tie> geïnterviewd over Beatrix die toen elf jaar was. Dan moet je maar horen hoe dat toeging. Die kinderen zijn dan nog erg kunstzinnig aangelegd en wordt dan nog gestimuleerd die artistieke Wie? aanleg van ze. Ja, wanneer dat nodig zou zijn, dan zou het gestimuleerd worden. Maar ik geloof niet dat het nodig is. Wat oh, gaat het allemaal zo? Ja, eigenlijk gaat er in Soersdijk alles vanzelf. En ik geloof dat dat een waardevol ding is. Dat wil zeggen dat de mensen zo vol zitten van alles... dat het helemaal niet nodig is dat ze gestimuleerd worden. En ze hebben... Uh, Trix is zeer kleurgevoelig. Irijntje ook. En ze tekenen. Heel veel tekeningen zijn er en kort geleden is er ook een, een tentoonstelling, nee niet een tentoonstelling. Ze hebben een paar tekeningen als prijs gegeven bij een wedstrijd. En zo zijn ze eigenlijk altijd bezig met ergens voor. Oh, dat werk voor anderen doen ze dat uh, omdat, omdat het zo hoort of, of doen, ze, doen ze dat werkelijk het eigen vrije wil? Luister dat... eens. Streeks is werkelijk een alleraardigst kind. Met een heel groot hart. En ze zou het nooit doen omdat het hoorde. Maar, maar ze doet het. Ik heb net zoals straks dat ze niet gestimuleerd behoefte worden om iets te doen. Doet ze dit omdat ze dat... Ik zou zeggen van kind af aan, van de geboorte af aan gewend is. En omdat het, ze voelt dat het nodig is. Ze zijn ook in... in um, Canada, eerst op school geweest. En daar was het in die tijd vooral, omdat het ook oorlog was... was het gewend dat iedereen deed wat... buiten zijn eigen kleine, gewone schooltaak. Dat gewone sociale bezig zijn, ook van kinderen... dat is in de anglo-saksische landen zo vanzelfsprekend... dat er wordt verder niet over gepraat. En, en kinderen zijn graag bezig en kinderen helpen graag... en kinderen zijn graag een deel van de gemeenschap... Dat apart houden van kinderen. Zo in, in, dat, in die paradijselijke toestand van het kind. Ik geloof daar eigenlijk helemaal niets aan. Kinderen spelen ook altijd volwassentje. En kinderen zijn graag een deel van de gemeenschap. En ze doen graag wat in die gemeenschap. Dat trikt ze ook zo. Er is wel ja. zo'n verhaal in de omloop geweest over appels en zo. Is dat waar? Nee, nee, nee. Luister dus dat vind ik eigenlijk zoiets dwaas. En nu moet ik even praten over het sprookje van het koningschap. Kijk eens, wij stellen ons vaak voor dat ze van gouden borden eten. Dat ze op elke, achter elke deur een lakei hebben staan... die nog de wensen al vervult voordat ze geuit zijn. Dat is eigenlijk allemaal dwazigheid. En dan vind ik het raar dat er in ons land... een verhaal in omloop kan komen dat de kinderen iets wegnemen. Is er in, ons, in, in onze diepste gedachten iets dat we ze graag zouden wegnemen... dat we dat eigenlijk aan prinsessen toeschrijven. Die kinderen nemen niet iets weg. Ten eerste is het niet nodig en ten tweede komt het niet in hun hersens op. Nee, maar misschien zouden ze denken dat het publiek dat prachtig vindt... als zo'n prinsesje dan wel eens een appel zou stelen. Dat vind ik juist het erge. Ik vind het erge dat het publiek het prachtig vindt... dat een prinses iets wegneemt. Ja, natuurlijk is dat vreselijk. Dat vind ik het erge. Dat vind ik het erge van het publiek. Want dan zit in hun hersens zit het verlangen om iets weg te nemen. Ik bedoel, bij het, bij het publiek. Ja, ja. En dat vind ik juist erg. Want waarom zul je iets wegnemen van een ander? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar ja, het is natuurlijk gewoonte van, van, van, van straatjongetjes en andere kinderen. Die nemen een appel weg van een kar die er staat. Dus vinden ze het prachtig dat die prinsessen dan ook eens een appel zou gaan wegnemen. Ja, nee. Laat het, het nee. verder op de zaak niet ingaan. Nee, ja. Ze doen het niet en daarmee Ze doen het niet. Ze, doen het niet. Ze, doen het niet. ze hebben het nooit gedaan en ze zullen het ook niet doen. ben ik heilig van overtuigd. Godzijdank. Wat was de functie van mevrouw Marsman? Ze was een soort gouvernante. Ze was ja, lid van het personeel. Beetje, een beetje kritisch was ze toch wel? Nou. Over die appels vond ik wel. Ja. Ja. Van welk jaar spreken we? 48? 49 is dit. Nou, dat was kritisch. Hè? Zul je het maar kritisch Voor die tijd. Dan? Ja hoor, daar hoorde je niet over te beginnen... over die appels, wat in de sensatiepers werd gezegd. Dat, nee. Ik heb hier bijvoorbeeld een... Uh, nou, wat ik dan denk, dat is zoals je vrouwen hoorden op de radio in de jaren 50... dat is mevrouw Straalman-Kremer... die je zonder twijfel ontelbare malen hebt aangekondigd. Hè? Uh, dat is 1956. Die heeft het dan, eerst maar eens luisteren, over het moderne... Het op Goedemorgen, huisvrouwen. God jezus, ja. Wie wel eens een oud fotoalbum bekijkt... of bladert in een geïllustreerd tijdschrift... dat lang voor de Tweede Wereldoorlog uitkwam... kan vaak moeilijk zijn verbazing onderdrukken. Alleen dan al goedemorgen. Allereerst valt het ons dan op hoeveel anders de mensen toen gekleed waren. Okay, en meestal hebben we daar he? geen goed woord voor over. Dat de mode vaak teruggrijpt naar die oude modellen... en dat we ze dan niet belachelijk vinden is alleen maar een bewijs dat we ons veel meer kleden naar wat die mode voorschrijft dan naar onze eigen smaak. De een wat vlugger, de ander wat trager, nemen we over wat anderen dragen. Wat we eerst lelijk, belachelijk of onpraktisch vonden, kopen we toch, al blijven we soms nog wel ons best doen toch een beetje onze eigen smaak te volgen. Wat voor onze kleding geldt, dat in niet mindere mate voor onze meubels... ...wandversieringen en zelfs huishoudelijke oh, gereedschappen. Oh, oh, oh, oh, oh. Ook op dat gebied zien we hetzelfde verschijnsel. Wat betekent dit nu? Wat ons eerst raakt ja, uh... en soms wel belachelijk voorkwam... Wat dat toch het zij vertelt? De of lange tijd aan ja, die reactie van jou. Van. Zo benepen. Het is allemaal zo benepen. Dat ik oh oh oh zei? Ja. Zo benepen. Het is zo benepen. Dat is het eerste woord nog met de binnenschiet, hoor. Het is zo kleintjes allemaal. Zo oh oh Dat vond ik toen ook, hoor. Het was de wereld van de vrouw, hè? Anno 56. Ja, maar dat was dus de wereld. Die vrouw was raadslid voor de Partij van de Arbeid. En uh, in dat programma waar zij in op dat er zaten dus alle vrouwen... van de Partij van de Arbeid en de Vrouwenbond van de NV NVV heette dat toen nog. Hmm. En dat ging uh, eigenlijk er alleen maar om, uh, om die mannen... die bij die partijen of die vakbond waren te steunen. Het ging niet over hun. Hmm. Nee, dat Het ging altijd over hoe dweil ik mijn stoep schoon. Ja, want uh, dit programma bijvoorbeeld... jij bent de eerste vrouw die daar... In voorkomt, en dat wordt dan heel vaak gevraagd: van waarom niet meer vrouwen? En dat zei ik tegen jou door de telefoon. En toen zei: ik, Nou, dat weet ik wel, want ik heb wel eens jubilarissen gezocht. En hoe ging dat weer verder? Je kwam niet verder dan. verpleegsters, apothekersassistenten en onderwijzeressen. Ja, dat was het hoogste niveau waarop vrouwen jubileerden dan? Ja. Ja, en in ja. Omroepkringen, ja, god, je had natuurlijk Ida Leeuw van Rees. En ja. Mevrouw Lottringen, Hillebrand ja. en mevrouw Spelberg en Lili Petersen. Maar ja, het is allemaal een ja. beetje hoekjes, een beetje ja. hetzelfde als mevrouw Straalman-Kremer. ja maar ik denk dat de pretentie van mevrouw Straalman-Kremer toch een grotere was. Hmm. Maatschappelijker. Ja. Maar dat ja. komt er niet helemaal uit. Nee, dat, he, dat komt er helemaal kaartje. niet uit. Nee. Dat kwam er ook nooit uit. Nee. Dat en ging... je zat dus, want dat was dat programma wat dan van 9 tot 11 liep... Dat was eigenlijk gebouwd om die drie factotums heen. De Vrouwenbond van de Partij van Arbeid... de Vrouwenbond van, het FNV, van de NVV en mevrouw Straalman. Ja. En dat presenteerde jij? En dat presenteerde ik. En dat was tekstcontrole. Had je daar wel eens en last van? Dat was van? tekstcontrole, want daartussenin moffelde ik dan iets... wat ik zelf nog wel aardig vond. Iets oproerigs? Of? Nee, weinig oproerend hoor. Maar Zo, iets, iets anders. Iets ja. anders. Ja. Ja. Maar hoe zat ja. nee. het met die, met, met die kookrubriek? Uh, dat was een kookrubriek en die werd verzorgd door het Lydia Winkel, hoe heette ze. Ja, dat kan. En uh, nou, die gaf dan wel eens een recept voor uh, champignons. En dan zei dus de man van de tekstcontrole, de arbeidersvrouw, die eet geen champignons. Want de arbeidersvrouw eet op zijn hoogste een achtste slagroom met Pasen. En dan zei ik dus, nou, dan wordt het hoog tijd dat ze wel champignons eet. Want van die slagen wordt ze me dik. Zo mocht ook kerry niet gebruikt worden. Want dat was dus <lacht> ver beyond Daar weleens dus vrouw. Maar dat ging er dus allemaal wel macaroni. in. De macaroni, denk ik wel. Ja, dat kan gewoon niet wel. Want een alleraardigste verhaal uit die tijd is, Bami, weet ik niet meer. Nee. Uh, is, uh, dat er was een, uh, een arts en die gaf dan uh, dat mijn eigen keuze. Hm. En die. Uh, zou spreken over uh, meisjes die ongesteld werden. Oh jee. Ja, zeg doe dat. Ja, dat zei ze al. bij de testcontrole ook. Oh jee, mocht niet. Dat is niet uitgezonden. Jawel, natuurlijk wel. Want ik moest toen komen bij zo'n programmamakersvergadering. En uh, nou daar werd ik dus door Arie van Nier op hoogstpersoonlijk uh, op aangesproken dat dat om negen uur 's morgens uitgezonden zou worden. Dat kon helemaal niet naar zijn ideeën. Dus ik zeg maar, hoor eens hier, om negen uur s morgens hebben ze het ook. <laughs> ja, dus, juist. Ja, ja, ja. <laughs> nou juist wil ik niet zeggen. Ja, ja, ja. Dat is een man hier aan het worden, Sorry, kennelijk. Ja. Hè? Nou, toen mocht het wel uitgezonden worden. Ik, ik ging dus wel altijd op de bres voor al die dingen. want het was natuurlijk potvierlijk. Maar toen mocht het wel uitgezonden worden. Ja. Dat toch wel. Ja. Dat heb je bereikt. Ja. Maar om ja. dat soort... Uh... Om dat soort onzin speelde zich toen de, de, de, de voorpostgevechten uh, ja. af. Ja, het is een geliefd onderwerp van Wim Ibo ook... over wat er met familie doorsnee. Ja. Het, het is allemaal van hetzelfde niveau. Dus tekstcontrole was uh, een machtig orgaan binnen ja. de variaan. Ja. We gaan terug naar het zingen, denk ik. Want uh, wat ik terugvond was een laatste aflevering van de quiz... Je neemt er wat van mee, die jij samen deed met Theo Eertmans. Hij is er namelijk uh, beroemd mee geworden, maar jij ja, was er natuurlijk gewoon ook bij en je zong ook een lied aan het begin. Klopt. Ja, en uh, dat ging zo. Het was 63 dit. Hou me vast. Ja, dat is. ik. Hou me vast. Ja. Weet u er alles van of heeft u geen idee? Hoe de wind ook waait, je neemt er wat van mee. Vier etappen, duizend gulden in het verschiet. Nooit verslappen, anders haalt u de eindstreep niet. Zit u de eerste keer al vierkant voor het blok? Of komt u als Onassis uit het glazen piekerhok? Kent u uw hobby, zoals wij het ABC? Laat eens zien wat u presteert, dans volgt. Je neemt er wat van mee? Gepresenteerd door Theo Eertmans. Je neemt er wat van mee ons spel in vier etappes naar de duizend gulden. Nou, dat wordt wel een hele merkwaardige slotuitzending vandaag, hè? Een slotuitzending is altijd droevig, maar uh, we zijn er nog nooit in het seizoen zo slecht uitgekomen. Want we hebben nog maar één deelnemer over voor één ronde. Nou, dan zijn we toch lekker klaar over acht minuten. Gaan we naar huis. Ja, ja over acht minuten klaar, maar... Uh, dat doen we niet. We hebben gelukkig een aantal. Uh, ik mag zeggen, dat stond niet in de tekst. Gaan we naar huis? Nee, dat uh, trekt al een beetje bij daar. Hè? Je begint een beetje te rebelleren ja, daar. Je had geen zin. Nee, nou dat weet ik niet. Maar het is niet meer dat hele bekakte. Ja, Gaan we naar huis? Ja. Goed idee. Laatste uitzending. Jan Corduwenig trouwens, in de begeleiding. Nee, dat was Harry Moten. Was dit, ja, maar het ensemble van. Ja, vast. Waar hij dat inspeelde, ja. hè? Ja. ja. Het accordion. Ja. Wat Zullen we ze nou maar eens even echt iets gaan beluisteren... wat uh, volstrekt in tegenspraak is met al het voorafgaande? Dat gaat over een televisieprogramma. Want pas bij de televisie ben je echt journalistiek gaan bedrijven, denk ik. Mm -hmm. Nooit bij de radio's, nooit gebeurd, eigenlijk niet echt. Af en toe is misschien incidenteel. In, in latere jaren wel. Dat programma meer of minder. Ja. Dat was toch vrij journalistiek, ja. Ja. Maar met televisie bijvoorbeeld, wat, uh, waar we nu aan toekomen... zoiets als Godsdienst RK, een themaavond voor de VPRO-televisie. Je maakt een grote sprong. Ja, maar dat, zijn, dat is toch wel heel iets anders. Hè? Ja. En, uh, dan ben je echt uh, tegen de draad, dat bedoel ik. Ja. Hoe lang heeft het eigenlijk geduurd voor je tegen de draad in durfde te gaan? Dat is, uh... nee, ik was altijd wat tegen de draad, ik was maar, altijd lastig. Ik door iedereen lastig gevonden. Voor de microfoon een... Uh, bij mevrouw Marsman al een beetje, toch? Ja, een beetje. Ja, daar begon het. Ja. ja, dat was voor die tijd uh, al heel wat, hoor. Ja, appels. Ja, en toen. ik denk, Kritische dat, vragen, ja. Ik denk dat, uh, ja, dat ik dat toch altijd wel een beetje... Ja, niet, niet natuurlijk dat geval met Fritsdors, maar... Ik weet, Wim, ik weet het niet. Hmm. Maar toch heeft uh, ja geschat een jaar of twintig geduurd... voordat je voor het medium radio... Uh enigszins kon gaan ontplooien. Maar überhaupt voordat ik mijzelf kon gaan ontplooien? Oh ja, dat vergeet je wel eens. Dat ja. er nog een wereld buiten de radio is. Jawel hoor. Oh ja. Dat was eigenlijk de eerste wereld, hè? Dat heeft heel lang geduurd. Nee, ik kom nu terug op dat uh, programma... omdat het een hele duidelijke rel was... waar je echt uh, nou, in de aanval ging eerst... en je toen ontzettend uh, moest verdedigen. Hè? Want je had het Rooms-Katholiek volksdeel uh, belasterd... Kunnen we rustig zeggen. En uh, toen kwam er dus een verslaggever van Cairo RKK naar je toe. Naar die themaavond op televisie. En toen uh, werd je voor de voeten geworpen dat het totaal niet representatief was geweest voor het katholieke volksdeel. wat je daar had laten zien. En uh, waarom had je niet de middengroepen. whatever that might have been. Uh, had uh, benaderd, et cetera, et cetera. Die man was Gerard Klaassen. En die kwam bij jou thuis uh, iets opnemen. En dat klonk zo. Ik heb ook wel een middengroep katholieken opgenomen, zeker die, dat zeker, die daar zeker voor staan. Maar als ik, daar heb ik uh, naar zitten luisteren toen ik dat weer uh, aan het monteren was. En ja, of het was ontzettend oninteressant wat ze zeiden, of het was waterig, het was uh, niks, er was, geen, er was geen, geen greep op te krijgen... Dus denk je dan, als je bij die montage zit... ja, als ik dat uitzend, dan krijg je te horen van... maar ja, dat soort, dat soort mensen zijn geen goede katholieken. Als je dat uitzendt, vind ik, dan zouden ze kunnen zeggen... zie je, antipapistisch. Ik kan geen heel beeld geven van katholieken. Dan zou ik een jaar moeten uitzenden, denk ik. Ja, maar toont dat dan niet de onmacht aan... Uh, van uh, deze programmamakers om... Uh, een zoveelkleurig mogelijk beeld van katholieken... van vooral na het Vaticaans consilie uit te zenden. En misschien zelfs daarop irritatie... van de kant van die programmamakers in Kansuij. Het feit dat je... Ik vind, dus jij bent dan een katholiek waar ik moeilijk mee praat. Ik probeer zo dadelijk mogelijk te zijn. Het feit dat je een aantal katholieken... die niet meer zo duidelijk zich op hun katholiek zijn... als zodanig uh, doen voorstaan buiten beeld laatst. Ja, dat, sluitend... dat programma heet Godsdienst RK. Dat, ik had alleen maar katholieken nodig... die verdomd katholiek waren. Die dat heel duidelijk waren. Ja. En die daarover wilden spreken. En die daarover wilden vertellen. En die mensen... die heb ik alleen... Dat, dat is heel selectief gebeurd. Dus niet de mensen die zeggen... ja, ach, eigenlijk ben ik nog wel een beetje katholiek. Maar ook eigenlijk weer niet. Want dat zeiden die ook al een beetje hoor. Het is... Uh, Onmogelijk haast. Ja, maar dan jaag je natuurlijk uh, die katholieken uh, in een groepsfoto die uh, vrij uh, conservatief zou kunnen uitvallen. Waarom? Ik ken de moderne katholieken. Ja, je hebt wel wat gemaakt, hè? Jonge katholieken die ik ook gesproken heb, die, uh, die zeggen ik ben katholiek. Heb jij die ook in beeld gebracht? Uh, ze staan wel op de film. Ze zijn alleen niet uitgezonden. Waarom niet? Dat heb ik straks proberen uit te leggen, omdat het een. Uh, een ja ...draaien om een kern heen was die, uh, ja, die alsmaar klodderiger werd. Ja, nu heb je dus een aantal katholieken in beeld gebracht en uitgezonden. Heel wat katholieken gesproken die je niet hebt uitgezonden. Heel wat stroop zien passeren. Uh, wat is jouw conclusie nou? Komt uh, de paapse aap nog steeds uit de mouw? Ja, nou bind je me vast op een titel. Maar die is felzeggend uh, Ik moet je zeggen... Dat zolang ik een paus vrolijk rondzie stappen in Mexico of in Colombia of waar die ook geweest is, met een kindje op zijn arm en dan weer een, een grote hoed op en uh, dan weer vrolijk zwaaien naar de massa, een echte flinke werkman hè? uit Polen, die tegen die mensen zegt daar, tegen die priesters, die waarschijnlijk veel begaaner met de mensheid zijn dan jij en ik... ga in je hok om met jouw eigen woorden te spreken... dan zie ik het zonder in, hoor. Nou, de laatste vraag dan, met die. Zou je het willen zijn, katholiek? Nee, hoor. Nee, hoor. Dat is een hele andere taal die je daar spreekt... dan we in het begin hebben laten horen. Dus uh, misschien kunnen we tot slot teruggaan naar dat begin... Dat was zo anders. God, is dat weer zo laat? Ja. ja. Terug naar het begin. Ja, terug naar het begin. Een, een hele andere net die Roosevelt. Ja. Ja, het, het... In, in het begin... Ja, God, dat heeft eigenlijk iets waar ik het helemaal niet over wou hebben... maar het moet waarschijnlijk. Het heeft zoveel te maken met de oorlog. Vijf jaar oorlog waarin je een beetje dood was en opeens leefde je weer. En uh, ja, dat was het doel wat ik voor ogen had. Ik wou leven. Ik wou doen wat ik wou. En ik vond die radio dus prachtig. Ik, ik deed er niks mee, niet echt. Maar ik had ook geen voorbeeld, behalve Frits Dorst dan. Maar dat was een goede omroeper, klaar. Maar dat was geen, dat was geen voorbeeld. Er was niemand waar, die zei, nou moet jij eens opletten we gaan dat doen, en dan doen we dat zoals Gerard Hulshoff... dat na de hand gedaan heeft bij de KRO, daar heb ik ontzettend ja. veel van geleerd. Inhoudelijk dus? Inhoudelijk. Dat was er niet. En wat was er wel? Dat stond niet. Dat, dat was lucht. Lucht en naar mijn gevoel hele christelijke mensen. Dat, dat, dat idee had ik altijd. Ze liepen altijd rond in van die terlenka pakken en schoon schoongewassen en uh, ik voelde me altijd een beetje een zigeunerin daar. Ik liep ook altijd op blote voeten, dan had ik ook wel niks, maar dat was zo. En ik werd dus ook aangekeken als een soort zigeunerin, hoor, dat is zeker waar. Met een mooie stem. Hou op, met een mooie stem. Ja. En, uh, maar dat was leegte. Ja. Dus als ik daar nu op terugkijk, dan, dan denk ik bij mezelf... wat heb ik daar in godsnaam gedaan toen ik daar was bouw ik niet weg. Heb ik het nu wat duidelijker gemaakt? Ja. <tie> Dit is een van die socialistische ja. strijd, strijdliederen die je altijd verkeerd aankondigde. Ja, die ik verkeerd aan. Dat stond dan verkeerd aangegeven. En dan zei ik brond dat het uh, de rode roepen was. Maar dan bleek het uh, opmakkers ten strijde te zijn. Het is uh, zijn. op weg naar het licht. Het is op weg naar met... oh, Dank je. Ja. Dit is uit de fire tijd Ja, dan moest ik s morgens om 7 uur zijn. Dan sliep ik me altijd. En dan kwam ik daar dus in mijn pyjama, heigend. Om nog even te zeggen dat dit het strijdland was. We hebben geen tijd meer voor Richard Dreyfus. Ja, technicus Joop Scholte en ik zitten te genieten van deze aflevering van de radiovereniging. In postuum is Joop Scholte zelfs verliefd geworden op Nettie Rozenveld. U hoorde haar in deze bijdrage van de VPRO eerder uitgezonden in maart 1989. Wim Noordhoek en Arend Jan Heerma van Vos waren in gesprek met haar. Nettie Rozenveld werd 90 jaar geleden op 29 december 1921 geboren... Ze overleed in 2001 op 79-jarige leeftijd. Bail se atañía de nuevo de su traje de carne, su peinado de fuego. Salgo a encontrarte, a medio, a medio camino. Siete años de por Vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, Para el fin de mundo o el año nuevo. Van Laza de Sela, ook wel bekend als Laza... de Mexicaans-Amerikaanse singer-songwriter. Werd geboren in 1972. Ze overleed op 1 januari 2010... op de veel te jonge leeftijd van 37 jaar. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten bij Max. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. In dat laatste uur een aflevering van Nachtvluchten Winterkost. Vandaag met het creatief multitalent de culinair piraat en de Portugees warmbloedige Amaro. Daarvoor tussen vijf en zes de onnavolgbare nachtzusters... met een hoorspel getiteld van Kerstmis tot Drie Koningen. En zometeen na het korte journaal Gerard van den Bomen in Anders Denkende. En ik heb volgens mij nog net even tijd voor een oproepje... Met betrekking tot de prijsvraag van Hendrik de Groot... de coach, adviseur en presentator die was vorige week... de eerste gast in Nachtvluchten Winterkost. En door deel te nemen aan deze prijsvraag... maakt u kans op zijn boek Protocol vormgeven van bijeenkomsten. Voor het beantwoorden van de vraag gaat u naar onze site nachtvluchten.fm. Daar staat dan links de button Hendrik de Groot prijsvraag. Schrijven kan naar postbus 518... 1200 Alpha Mike in Hilversum. Maar wees er snel bij, want deze prijsvraag die sluit aanstaande dinsdag 3 januari aan het einde van de dag. Hendrik de Groot schreef het boek Protocol, hetgeen u de ultieme handreiking biedt voor het soepel en succesvol laten verlopen van bijeenkomsten. Maak kans op een van die drie exemplaren en uh, beantwoord daarvoor dan de volgende vraag.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 Dus een kerstlunch met onder andere gemarineerde haring... vergezeld van een glas aquaviet en of bier. Hoe heet deze feestelijke lunch in de Deense taal? Mailen of schrijven? Goed, mailen dus inderdaad uh, via nachtvluchten.fm. Schrijven naar postbus 518-1200 Mike in Hilversum. Het is uh, tijd voor een kort journaal, zo meteen om vier uur. En daarna komen we bij u terug en gaan we verder met nachtvluchten bij Max. En in het volgende uur is het tijd voor Gerard Klaassen. En hij is in gesprek met de schrijver en journalist Gerard van den Bomen. De moeite waard om er even bij te blijven. Graag tot zo.